Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De evacuatie in de Azovstalfabriek in Mariupol verloopt moeizaam. Nog honderden burgers zitten vast in de fabriek in de Oekraïnse stad. Gisteren werden ongeveer 100 mensen gered. Ze zaten al twee maanden vast. Ze zijn met bussen onderweg naar een veilige stad in het zuidoosten van Oekraïne. Maar waarschijnlijk komen ze daar vandaag nog niet aan. De bussen moeten dik 200 kilometer afleggen over moeilijk begaanbare wegen. En ook zijn er meerdere Russische checkpoints. Hackers die vorig jaar hebben ingebroken op de telefoon van de Spaanse premier Sanchez, hebben drie gig aan informatie uit het ding kunnen halen. De minister van Defensie was ook de shaak, maar uit haar telefoon werden minder data gestolen. Twee weken terug werd een Catalaanse actiebeweging slachtoffer van dezelfde spyware. Glennis Grace mag niet meer meedoen aan het evenement De beste Zangers Live. Dat laat de organisatie op Insta weten. Ze schrijven dat ze hun waarde niet kunnen waarborgen met de zangeres in de line-up. Het slaat waarschijnlijk op een knokpartij in de Jumbo waar Grace mogelijk bij betrokken was. Ze laat weten dat ze de beslissing betreurt. En kun je nou niet wachten om dit te horen? Misschien moet je dan eens goed gaan kijken in welke gemeente je wilt trouwen. Trouwen bij de gemeente is een stukje duurder geworden dan twee jaar terug, zo'n 10%. Dat zocht een trouwsite uit. En ook per plek verschilt de prijs nogal. Het duurst ben je uit in Utrecht, zo'n 830 euro. En heb je dat nou niet te besteden? Rees dan naar het Zeeuwse Noord-Beveland, want daar kun je je liefde bezegelen voor maar liefst 155 euro. Het weer. Het is koud. Morgen veel bewolking in het noorden. Daar wordt het zo'n 11 graden. En in het zuiden is het zonnig met 19 graden. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Een groot gevaar. Had ik in mijn vast en ze bij een hart. ZANG EN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 Everything feels uncomfortable, everything feels uncomfortable when you are.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 Ja, zeker. Ze zijn allemaal echt hele mooie dingen gaan doen. Ja. Uh, nu even voor jou, want uh, een New, Toen ik die hoorde, toen dacht ik dat is echt LED de -me mee zoals ik er ken. Oh, wat tof. Ja, ja.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 Uh, hebben we het uh, een lange tijd uh, gemist, dat, dat, dat fluwelen en, uh, en noem maar op? Ja, ja? ja wat, ik denk het wel. ja ik Wat merk je er zelf van? Nou, dat mensen wel meer zijn gaan beseffen wat contact betekent, ja. dat we het ook heel erg nodig hebben die aanraking, dat we ook gewoon wel ja, daarvoor gemaakt zijn om, om relaties aan te gaan, om, om elkaar liefdevol aan te raken. Um, uh,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 Darius Timmer. Stond hij ook bij de fudge? Dat wist ja, ik helemaal niet. Volgens mij, ja, hij <laughs> doet, doet ze. Haha. <laughs>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 ja, dus dat is heel fijn. Want, uh, video kijk, we zitten nu op het uh, medium radio... dus dat uh, moet betekenen dat we even met de verbeelding moeten werken. Mm -hmm. uh, toch is het zo, als je dus een videoclip bij deze single uh, uh, hebt uh, gemaakt... Uh, hoe gaat het dan? Um, hoe werkt dat? Kom jij met een, uh, met een idee of hoe moet ik dat zien? Ja. ja, ik kom met een idee en dan schrijf ik een soort moodboard en een storyline... Mm -hmm. um,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 Not going anywhere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 Uit Noord-Holland, nee, maar ik, uh, ik heb hem er toch even gewoon even op uh, gezet. Namelijk uh, deze van uh, Elephant. En uh, het nummer dat heet Hometown. We um, gaan gauw verder. Ordinary hoorde je daarvoor. En uh, dat was het uh, verhaal van Lorem Mipsen. De nieuwe van Siggy en Dins. Uit Zandvoort met familie. Jack Chirac. Ik okay. heb je door je bent voorspelbaar. Niemand gaat je geven in het leven, moet je zelf gaan. Pakken wat je pakken kan het leven, die kan snel gaan. Kom niet aan mijn fan, want ik laat dingen door je vel gaan. Yeah. Ik ben aanbod je kan vragen als kom je te kort of veel iets je kan het vragen na mo. Wijf je blijft me pellen want ik weet ze zitten vaak samen. Ik van de straat naar in de studio met rare namen. In waggie laat de roddie of naar boogie en ik kan ook die taak om met die regen omhoog die en ik kan ook die taak ook comfortabel in mijn budget. Af foto toe wat zweven net als boekje weer de houdie. Ik op pop, als ik ben opgefokt. En ik laat niet met me spelen, zet het van op slot. En ze gaan het je niet geven, wat ze zien, je liever lok. Je ziet me drippen in de leden, zie mannen, fikken love. Voor je familie, hoe je daar te zijn. Ik voel je pijn, je niet kwaad te zijn. Want alles heeft een eind, alles gaat voorbij. En ik ben met de guys, niemand komt aan mij. Voor je familie, hoe je daar te zijn. Ik voel je pijn, je hoeft niet kwaad te zijn. Want alles heeft een eind, alles gaat voorbij. En ik ben met elkaar, niemand komt aan mij. Het kan niet altijd goed verlopen, je vat in sommige cases. Ik okay. was ook dom bezig. Voelde soms alsof ik mezelf had verlaten en mezelf niet was. Maar geef niet op, ik ondersteun, het kan niet ontbreken. Ik vertrouw echt bijna niemand, ik vertrouw niet eens mezelf. Was nog op zoek naar mezelf, maar this shit is hard to find. Met s onderweg is vanaf deel aan al mijn guy. Jij weet zo genaamd nu wie we zijn. Wie we zijn, maar ik weet niets van mijn lijf af. Ik voel je pijn, maar als het blijft, wat dat je lijf af van mij had. Want voor je family wil je daar te zijn. En al die pijn moet er verdragen zijn. Wie niet vaag, wie niet vindt, wie niet breed, die kan niet smaken. Stonden dagen in de wind. Al die regenkoude dagen, kijk naar wie er voor me ging. Voelt me pijn in die tijd, maar het schijnt dat al die schijn bedriegt. Maar wie niet vaag, wie niet vindt, wie niet breed, die kan niet smaken. Stonden dagen in de wind. Al die regenkoude dagen, kijk naar wie er voor me ging.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 komt toch recht uit Zandvoort, jongens. en uh, Dins uh, met een uh, nieuwe single familie. En niet alleen dat. De heren hebben ook nog een vet contract bij Topnotch. Dus uh, ik zeg maar, dat is wel het uh, gerenommeerde label op hiphop gebied. Zeker van het Nederlandstalig hip-hop. We sluiten af en dat doen we met Francis Alban Black. Maybe I've been Lying. Tot sing volgende week. Summer, we sing your song Light our lamps, spare some oil. Parable man, can you keep?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 you follow me